Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Jongeren grijpen in de coronacrisis vaker naar de fles. Volgens de GGD in Twente is het aantal minderjarigen dat alcohol drinkt... voor het eerst in jaren weer gestegen. Doordat er weinig open is, gaan de jongeren vaker bij elkaar zitten. Daar maakt de GGD zich zorgen over, want dan is er weinig toezicht. Vooral jongeren van 13 en 14 grepen vaker naar drank. Dan is dus ook dat het vooral meisjes zijn die meer drinken. Dierentuinen en pretparken zien het niet zitten om bezoekers alleen binnen te laten met een negatieve coronatest. Het kabinet werkt aan zo'n systeem, maar de parken zeggen dat ze de boel ook zonder testen veilig kunnen organiseren. De Amerikaanse acteur Hank Azaria heeft sorry gezegd omdat hij jarenlang de stem insprak van een Indiaas personage in The Simpsons. Supermarkteigenaar Apu klonk zo. Jury duty. Oh, today I am truly an American citizen. En Kazaria zelf is wit. Veel mensen vonden dat hij Apu neerzette als een stereotype. De stemacteur vindt het heel erg dat hij er mensen pijn mee heeft gedaan. It was not my I to in any way, well it's just, it's Hij was al gestopt als de stem van Apu. Een oproep van Go Ahead Eagles kon de spelersbus niet meer uitzwaaien. Zondag stonden honderden fans van het voetbalteam uit Deventer op de oprit naar de A1. Met fakkels en ander vuurwerk moedigden ze hun clubje aan. En de club zegt, we snappen dat de supporters iets willen doen, zeker nu ze niet op de tribune mogen zitten. Maar het waren er de laatste keer wel erg veel...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 met Iwish. Niet uh, van die uh, brillenzaken, nee. Hij had het uh, ooit uh, zelf uh, bedacht. Toch, hij heeft een zaak nodig, hoor. Nee, dat heeft hij ook niet nodig, nee. Eh? Uh, tweede uur, uh, mensen. Ja. Hey, ja, uh, uh, uh, ja, wat wou je zeggen? Nee, Tino. Uh, Tino. Uh, ja, ken, je, ken je Paul de Leeuw? Ik ken Paul. En Astrid Joosten? Ken ik, ja. ja. Uh, wat is er aan de hand? Hoe bedoel je? Nou, ze zijn weg bij één. Uh, bij, uh, ze uh, nou zou eigenlijk uh, eind juni stoppen. Het is dus een wonderlijk uh, duo. Nou, wat daar specifiek en anders weet ik niet. En dat, dat daar ga ik ook geen... Uh, kijk, wat, ik, wat, wat zou kunnen... Kijk, ze hebben natuurlijk gedacht... met een Joost was natuurlijk een onwaarschijnlijk succes ooit. Ja. Een soort luchtigheid, maar wel infotainment. Er is heel veel kritiek geweest op, op Paul de Leeuwen, de manier waarop hij er weer omgaat. Terwijl ik vond en vind dat dit het eigenlijk niet eens heel slecht deed. Nee, ik ook niet. Nee. Uh, maar als je gaat kijken naar de samenstelling. Kijk, op het moment dat je een echt een vaardige, scherpe interviewer hebt. en iemand die er een beetje lucht in gooit. dat, is natuurlijk, dat werkt altijd wel goed. Ja. Maar ik vond dit allebei wel een beetje, uh, uh, uh, beetje, beetje light, zal ik maar zeggen. En dat kan zijn dat je op de vrijdag. ze wilden natuurlijk op de vrijdag iets luchtiger maken. Uh, dus dan is die keuze wel. Maar ik denk dat er gewoon zoveel kritiek is geweest... dat er ook gewoon intern over gesproken is. dat ze dan geroepen hebben bij het BNM-Varia... Ja, zoek het uit, dan krijg je wel twee anderen. Want volgens mij gaan ze dan... Want er zat een ander duo, die, die, die, die Lochtenberg en... Uh... Sophie Hellebrand. Sophie Hellebrand, ja. uh, die zaten er gisteravond, volgens mij. Dus, uh, dus Vara heeft meerdere koppels. Dus misschien heeft het ook gewoon te maken met een netverdeel. Je jo hebt al twee koppels als BN en uh, weet ik veel, pound is aan de beurt. En zit er dan een keer iemand anders neer. Maar ja. goed, er, er was wel veel onvrede over hun, uh, hun performance. Er was echt wel heel veel commentaar op. Dus dat zal, dat zal de reden zijn. Ik vind het altijd zo vaag dat het allemaal zo... Uh, nee, maar luister Ger, dat, Het onder de pet verhaal, weet je. Ja, wat, maar Het is een monster. Het is een monster. Wat op, is een monster? Nou, een monster is op het moment dat jij iets gaat maken... Uh, horizontaal in je programmering... voor uh, de Nederlandse televisie, voor lineaire televisie... En je gaat met alle omroepen samenwerken. Ja, wordt een, wordt een er wordt één grote ja. bende. Ja. Ik bedoel, ik loop er al een tijdje rond en ik, ik ken wat mensen, zoals je weet. Het is één groot oorlogsgebied. Want iedereen kijkt elkaar vriendelijk aan, maar ze halen ja. op het einde van de rit. snijden ze elkaars tassen door. Een soort door. binnenhof. Ja, ja, nou ja, dat is echt wat er aan de hand ja. is. Nou, ik denk nog erger. Nou, Nee, maar met alles. Er komen nieuwe toetreders. Ja. Uh, oh, krijg jij de dienst voor? Nou, dan wil ik de vrijleggen. Ja. Het, is gewoon, het zijn gewoon kinderen. Nee, ik hoor dat het speeltuin. Het soort verhalen bij Talpa ook. Radio. Ja, ja, maar, ja. Ja. Ja, maar in Talpa inderdaad. Talpa, in Talpa, goed, dat is, dat is een ander systeem. Want daarmee daar, daar hoeven in compromissen gesloten worden. Dus namelijk gewoon... Jij hebt een idee, dat gaat naar een pipo. Daar zit een pipo boven. Er zit nog een pipo boven, die is programmadirecteur. Daar zit boven nog een extra pipo. Daar zit een pipo, is Ellen Goorweg. En boven zit John de Mol. Dus je moet ja. 17 hobbeltjes nemen. Voordat je <lacht> wat. Dat is echt niet normaal. Ja. Ja. Maar dat is bij de publieke omroep eigenlijk niet anders. Alleen dan kom je, via een, dan kom je met je idee bij, bij iemand die bij een zendertje werkt. En dat zendertje, dat omroepje gaat naar een omroepbaardje. En het omroepje nog een omroepbaardje. Dat, dat, dat zijn vier hobbeltjes. Is het daardoor ook. Uh... Daarom ook terecht dat sommige mensen vinden... dat er te veel geld naar die onderzoek... Nee, hoor, nee we dat valt mij. Dit gaat helemaal niet te veel. Joh. Wij hebben de goedkoopste... op Afghanistan, ja. Noorwegen... hebben wij het goedkoopste publiek om... Of van heel omdat Europa. Dus daar moeten we keer mee lage, Ja, ik heb een heel maag. Ik vraag, nee. wel, wij krijgen zo zo'n 6 heel euro lage in de maand... krijgen lage, van, wij kwalitatief ja. buitengewoon goede publiek omgeving. Dus iedereen die daarover begint... dat het veel geld kost toestanden... bullshit. Okay. We betalen echt heel weinig geld... voor een hele goede publiek om. Met mooie drama ja, goede inhoud... niks aan de hand. Iedereen die bestrijdt je hebt er geen verstand van. Punt ja. uit over. Nee, echt onzin. Ja. Maar het is wel een, een Poolse landdag. Want het zijn natuurlijk... Iedereen van een belangetje. En, en de Max ja, wel wat. Goed. En de ja. EO wel wat. En Pietje wel wat. Dat is, ja, maar dat dus Het voordeel, eigen, het voordeel ja. van een bestel is dat, we, dat iedereen zijn ruimte krijgt. Ja. Het nadeel is dat iedereen zijn ruimte wil. Ja, ja, maar ik denk dat het nadeel groter is dan zijn voordeel. Nou ja, uiteindelijk. Uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk ja. komt het beste boven. Wat er wel goed is dat nu... en dat is te vergelijken met, met in het verleden... uiteindelijk is het zo dat je niet meer altijd krijgt... waar je recht op hebt, zoals aansprekers. Was ja, flauw gezegd had ik toevallig <coughs> iets met iemand over... zoals de EO bijvoorbeeld, wat, wat op zich die ontmoet mag en dat mm -hmm. moet. De EO had bijvoorbeeld weinig programmering voor NPO 3. Ik zag van gisteren een programma dat ging met die Tigo Gernand. Ja. Tigo en de criminaliteit. Een aardig gemaakt format. Dus ik moet zeggen dat dat best wel goed gemaakt wordt. Uh, dat wordt dan bij de EO Maar EO had bijvoorbeeld heel weinig goede programmering op NPO 3. Omdat zij natuurlijk, over God en toestanden... dus dat is de meeste op NPO 2... Maar als jij een grote positie inneemt als EO op NPO 2... omdat jouw programma's niet op NPO 1 of NPO 3 passen... dan betekent dat je andere zenders blokkeert. Ja. Dus dan moet er iets bedacht worden waardoor je op drie ruimte krijgt... zodat iemand anders op twee ook weer ruimte krijgt. Dus het is een soort pizza punt waarvan de puntjes steeds verdeeld worden. Als jij te veel uh, kaas aan de ene kant hebt, moet er weer een beetje... Nou, dat is een beetje wat er is. Dus het is continu compromis en dat leidt ertoe dat en dat zeg ik vrij gechargeerd, maar dat het beste idee bijna nooit telt. Maar het gaat om een goed idee met de juiste afzending, op het juiste moment, met de juiste omroep, met de juiste plek. Ja, nou, ja daarom is klopt. het ingewikkeld. Dus het is heel ingewikkeld. Of wij, hebben, wij hebben, als je dat gaat uitleggen aan een buitenlander, hoe hoe ons systeem werkt. Ja, maar dat begrijpt ze, ze helemaal niks. Van. Ze helemaal niks van. Nee. Dus we hebben best wel een inter interessant systeem. Ja. En dat leidt uiteindelijk toch ook wel weer tot goede resultaten. En soms zit er af en toe een hele lelijke tussen. Omdat dan iemand aan de beurt was. Of iemand keek de andere kant op. Ja, zij moeten ook wat hebben. Je hebt het toch over de omroep. Dan zou ik bijna geneigd zijn. Wat kunnen we deze week verwachten op oh. de tv? Want ja, dat is dan een mooi bruggetje ja. naar dat onderwerp Goed bezig, mee Jezus, ja. Altijd on de bal hè ja. ja nou, ik, ik, je nou ja, ik moet opletten natuurlijk hè want ja ja goed Er komt zo eigenlijk nog een uitleg maar goed raak. ga, ga, ga, ga beginnen alright guys vanavond uh, vanavond op SBS 9. Ja. Uh, the English Patient altijd goed ja prachtige film met, met Colin Firth, Juliet Binoche, Ralph Fiennes, Willem Dafoe ja dat is een klassieker de English Patient over een verpleegster die waarvan iedereen lijkt dood te gaan onder haar armen en ze krijgt dan de English Patient patiënt die zei, nou, oplachtig liefst. Ja, Inge Space is een klassieker. Moet je gezien hebben. Is effe, om maar even kort door de bocht. Die is geen vrouwenfilm. Die is echt een mooie... Je hebt vast gezien, toch, Ger? Ja, ja, ja. Ja, het is gewoon een mooie film. Het is dus een klassieker vanavond, half negen, SBS de Inge Space. Uh, dan gaan we woensdag. Uh, eigenlijk was vorige week donderdag... Was, waren er een soort van dubbelklappers... Op ergens, dat was volgens mij Dirty Harry films toestand. dat is dit een beetje op woensdag deze week. Op Veronica om half negen en om kort van aaneengestoten Veronica... is het Jason Statham Night. Ik weet niet of je een beetje een Statham houdt. Een beetje... Ja, ik vind het heerlijk. Good guys, bad guys. Ja, dat is een beetje Frank Paardenkoper's film. zo. Waarbij de eerste, wat interessant is, de tweede is Blitz om kort voor elf. Maar de eerste is Killer Elite. Ook. en dus een film met uh, er zit ook Robert De Niro in hè? dus dat laat ik zo zeggen alleen voor De Niro is, ja. Ja. is ook best wel een soortje butfilms gemaakt maar ik vind De Niro ja. eigenlijk altijd wel gewoon ja. goed en het is gewoon leuk om te zien zelfs in een kutfilm is De Niro gewoon leuk om naar te kijken <laughs> ja. ja dat vind ik gewoon ja, toch? Ja. Ja, nee, eens. Nee, eens. Ja, Robert De Niro en Jason Statham samen in één film. Begrijp ja, ik dat goed? Ja, ja, ja. Oh, dat ja, ja. dat, dat willen dan wil ik dat wel eens even ja, een nee, gaan, dus uh, gaan de, dus zitten. Killer dan. Elite, Het is best een aardige film, weet oh. Woensdagavond om half negen. Ja, Leuk, dan ik, ik zie we... Frank altijd heel, heel zoet meeschrijven. Ja, dat is zo ja, ja, ja, dan, haalde me. dan weer, uh, Maar uit Frank kijkt ook. Er zijn ook drie luisteraars die hier op regen. Daar kom ik zo op, die luisteraars. Maar goed, ga door. Donderdag, oh, wordt dit uitgezonden trouwens? Dit wordt uitgesproken. Oh, okay. Ja, ja, ja. Maar ik ga, ga zo dan. Okay. Hey. <laughs> moet zo. Ja, nee. ik, ik moet nog even wat vertellen, maar dat komt zo wel. Ga jij eerst nog maar even uh, kijken bij tips af? Ook afmaken? voor het eerst dat ik dat hoor. Maar uh, net 5, donderdag, half 9. Ja, een klassieker. Uh, uh, een Oscar gewonnen ook voor de muziek. Uh, Lady Gaga en Bradley Cooper aan de regel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. A Star is Born, de, de rerun van oh, die klassieke van onschuldige showbizmeisje. Wordt word verliefd van mij. Dat origineel ja. was het? Ja. Rijksoprank. <laughs> moet je samen met je vrouw kijken ja. op kontjes. Uh, dat, dat origineel, dat werd toch uh, ooit ja, nog. Uh, dat origineel werd toch gemaakt door... Het origineel was toch van Barbara Streisand en Chris Christofferson? Chris Christofferson en Barbara Streisand. Mijn kinderen zoveel vijzelen, maar goed, ja, ga door. De remake met Bradley Cooper en Lady Gaga. En dat is een film die je samen met je partner moet kijken, lijkt mij. Akkoord. Dan gaan we naar de vrijdag. Ja. Op Spike, half negen. Uh, Spike TV moet je hebben als het goed is onder, je, onder ja. de knop ergens. Shutter, Shutter Island met uh, Leonardo DiCaprio. Een prachtig film van Scorsese, een thriller... met Mark Ruffalo, Ben Kingsley over uh, politieagenten die naar een soort... Uh, uh, asylum worden gestuurd op een eiland een het is een beetje, uh, het is een beetje ja, weird, een beetje weird is ja. hij maar. Ik vind, ik vind hem, ja, het is Scorsese, dus alles van Scorsese is natuurlijk, ja, net als met de Nero, ja, weet je wel. Ja. Ja. En dit zijn best wel Ruffalo en Kingston ooit. Uh, dus uh, uh, hoe, he, hoe heet hij nog even titel? Shutter Island. Shutter Island. Shutter, Shutter, Shutter island. island. En dan uh, gaan we even naar Netflix. Um, volgens mij heb we vorige week al even over de serpent gehad. Ja. The serpent is top. Nou ja, oké. Okay. Uh, nogmaals tip: kijk naar de serpent. Erg leuk. Um, wat ik een heel interessante uh, film vond, documentaire, is Coded Bias. Coded Bias, Coded Bias dus gecodeerd, Coded Bias, B-I-A-S, uh, uh, dus vooroordeel. En het gaat over het volgende. Um, dat is best een angstaanjagende uh, film, is het eigenlijk. Er was een, een, uh, een Afro-Amerikaanse student aan de MIT, in Harvard, dus een van de hoogste uh, opleidingsinstituten voor uh, techneuten. En die was bezig met facial recognition technology. Met andere woorden, uh, wat je gezicht doet, dat zijn nieuwe technieken die ze allemaal doen. Hè? Dus camera's die in Londen, op... als jij in Londen over straat loopt, dan zijn er van die gezichtscamera's die herkennen jouw face. En als jij gezocht wordt door de politie, dan haalt hij eruit. Ja. Dus je eruit. Dus zou zeggen, nou, dat is best goed voor de mensheid. Nou, zij ging dat een beetje. Zij was met een ander onderzoek bezig en toen bleek dat haar gezicht niet herkend werd door de facial recognition. En toen zette zij zo'n wit masker op, wat ze bij mijn feestwinkel kopen... wat je zelf kunt beschilderen. Een wit masker op en toen bleek ze wel herkend te worden. Wat natuurlijk best heel raar is. Ja. Want een feestmasker herkent ze wel, maar een echt mens niet. Toen is ze daar ingedoken en toen bleek... en dat is nog steeds zo... dat al die facial recognition programmeren... al die algoritmes en die data, die big data... Uh, dat daar flunks in zitten. Met andere woorden, die zijn geprogrammeerd... Uh, met, een, met een bias, met een vooroordeel. En dat komt... Uh, omdat ze geprogrammeerd zijn door hoogopgeleide witte mannen. Dus wat er gebeurt, is dat ze hebben zo opgegaan... dat er een facial recognition programma losgelaten... op senatoren in de Amerikaanse staat. En toen bleek dat er vier zwarte mannen... werden eruit gehaald als terrorist. Dus dat betekent dat, dat is gewoon heel simpel. Er zit een bias, er zit een vooroordeel Voordelen. in... dat op het moment dat jij uh, een persoon van kleur bent dat hij jou eerder zijn jongeren van 14 in, in Londen op straat aangehouden... ze dachten, een jongetje, schooljongetje met een boek onder zijn arm... dat gezichtsherkenning dacht dat hij een terrorist was. Hij is meteen aangehouden. En dat is dus 2000 keer gebeurd. Dat zou je meer verwachten in het land van Xi uh, Jinping. Maar... Ja, maar wat, wat is nu het verhaal? En dat is natuurlijk helemaal, dat is best wel, Sommige uh, sta, staten in Amerika mogen die programma's niet meer gebruiken. Uh, en wat er dus gebeurt, is dat op het moment dat er eenmaal een fout zit... in de algoritmes in, uh, die daarvoor gebruikt worden... Dan hebben ze die computer 16 uur lang zijn gang laten gaan. Dat is echt amazing. Dat is best wel een interessante documentaire. Die, die computer, daar hebben ze niks mee gedaan. Want computers leren zelf. Hè? Dat weten we. Mm -hmm. Artificial intelligence, algoritmes, data. Dat is best interessant. Ze hebben die computer 16 uur zijn gang laten gaan. En dat begon best wel sympathiek. Die computer die sprak tegen. Die zei begrijp Nou, Frank, uh, we kunnen jouw baan. Uh, we kunnen jou aan een baan helpen. We kunnen je ook tegenhouden. En toen dachten we, hé, wat? En toen zei die computer: Ja, we kunnen jou helpen, maar we kunnen je ook tegenhouden. En na 16 uur zei deze computer. Ik haat joden en Adolf Hitler was best een goed ventje. Na 16 uur had die computer zichzelf dus fascisme aangeleerd. En dat komt dus omdat er ergens een fout is in die algoritmes. Dus dat betekent dat, dat bijna. dat ze daar heel erg mee hebben. Dus het is een onwaarschijnlijk interessante documentaire. Dus het zit niet overal. Maar sommige algoritmes zijn gewoon niet te vertrouwen, omdat ze dus gewoon ja uh, bevooroordeeld geprogrammeerd zijn. Dat krijg je er nooit meer uit. Een computer die uit zichzelf na, enige, na 16 uur zegt... dat Adolf Hitler best oké is... daar zou ik niet op willen werken. Nee, nee. Op willen werken. dat is niet mogelijk. Bestaat, ja, dus is, omdat, die artificial intelligence gaat zelf door in... Wij hebben het je ingestopt. Ja. We weten nooit wat eruit komt. 20 april is dolfjarig, hè? Ja, deksel, ja, die deksel is een ja. 20 jaar. Ja. Ja, top, ja. <laughs> maar goed, dat is coded Bayes. Het is best wel interessant om te kijken van... Jongens, hou er dus rekening mee. Dus, die kennisprogramma's zijn echt best wel en. ja dus, uh, dus dat en tot slot. Ik vind de pharmacist vind ik erg mooi. Uh, dat is een, uh, een, een doekje van mijn zes afleveringen. Het gaat over meneer Snyder. Uh, meneer Snyder is een, is een apotheker uit Amerika. En zijn zoon die komt over in een drugsoverdosis. En dan komt hij uiteindelijk terecht in een soort rare driehoek van oplichting... met apothekers die s'nachts drugs leveren aan toestanden. Dat is best een hele heftige. <laughs> dus gewoon een apotheker die op zoek gaat naar de dood van zijn zoon. Hoe zit dat eigenlijk met die... Uh, uh, prescript drugs. Hè? De, zeg maar, mm -hmm. Al die popsterren zijn allemaal doodgaan. en mm -hmm. Prince is gestorven. en Michael Jackson. Allemaal een overdose. Dat zijn gewoon pillen die je gewoon bij de apotheek haalt. Hè? Dus niet uh, dat is, die... gaan niet met, met heroïne dood. Dat, dat, die kun je gewoon bij de, bij de apotheker halen. S'nachts om twee uur. Met een geheim zakje. Met een vals receptje. En dat is echt onwaarschijnlijk om naar te kijken. De Pharmacist. Prachtige serie. Okay. Dat was het. Even, oh. over, even, nog ah, ja? even over televisie. Uh, heb je gisteravond Filemond uh, gezien? Ja, ik heb een klein stukje. Uh, de, de, ja. met, de, met de complot, denk ik. Ja, een ja. klein stukje. Precies. Ik, weet je waar? Ik, ja. vond wel, ik vond het wel... Wat ik, wat, ik, wat ik bijzonder vind is dat al die mensen... die mm. hebben dan complot. nou Ik gun iedereen zijn eigen gedachten en zijn eigen ding. Maar, en ze, ze, ze, ze, ze keren zich allemaal tegen de overheid. Maar ze ja. krijgen allemaal een uitkering. Ja. En ze zitten allemaal in een met met uh, uh, uh, uh, weet het aluminiumfolie heel dus een kamer bekleed ja. straling en, uh, ja dat vind ik allemaal prima ja nee maar die, die is toch leuk en, ja, uh, maar er is niks te doen hè <laughs> maar mij ik vind Fiedemol, ik ben dol op viel hoor ja. Uh, de, uh, dus ik vind het ook ja, prima. Die, en ik snap het ook, op de juiste times. zijn heel veel wappies en, en, ja. en gekjes die zeggen: Ja, en de, de Russen spuiten ons in. We worden straks allemaal hyena's als ze niet ja. uitkijken. En als ja. Lacht, ja, dus, dus <lacht> dat. Maar, <lacht> okay, maar die mensen hebben ja. in de hulp nodig dat je moet ja. uitlachen, vind ik. Ja. Maar weet je wat mij een beetje aan deed denken? En dat vond ik wel een beetje uh, zorgelijk. Ik vond het wel een beetje op effect. Het deed me een beetje denken aan uh, seks voor de boeg, met Menno Boeg. Oh. Het was een beetje gekjes in het venster. Voel je ook. Ik bedoel, weet je nog. Ja, ja, ja, ja. Weet je wel, er werd ook een vrouw. Weet je wel, die ging naar seks hebben in een indianentent. Ja. En dan dacht ik, ja, als, ja, als, het, maar als je het tegenwoordig, over ja, dat tegenwoordig, dat was te ja. grappig voor woorden. Maar oh, als je, als je oh, het oh. nu zou doen, voel je opgepakt. Hè? Ja, ja. Dat kan echt niet. Die mensen moeten tegen zichzelf beschermd worden. Ja. In dit geval, ik heb natuurlijk heel lang je zelf maar hebben gemaakt. Dus hadden wij ook mensen met, met psychose toestanden. En dan zei ik ook iemand: ja, als ik de kleur. Oranje. Ik zag dan de kleur oranje, werd ik gek. Maar dit is een, een, een veel breder en groter uh, ja. uh, ding... dan mensen die uh, gek worden van de kleur oranje. Dus ja. wat dat betreft is het probleem in de maatschappij... door dit soort ja. mensen best, best aanwezig. en best. Uh, ja, maar er zat op een gegeven moment een vrouw. Ja, ja, ja. Die vrouw die, die was dan een vrouw die dacht van straling... en die had niet eens meer contact met haar eigen dochter. Die leefde in nee. kluis zo'n want Die wilde nu ja. in, eigenlijk met welke ja. straling dan ook komen... En op een gegeven moment stond ze te dansen in de huiskamer. En dan zag Fiedemel, ja. die zat aan het tafeltje ja. naast. Ja, dat was zo'n abstracte scène. Ja, ja, Prachtig ja. naar te kijken, maar ook een beetje op effect. Weet je. Er staat een vrouw die toen niet helemaal job is, voor je gevoel. Die staat te dansen in de eigen huiskamer. En hij die zit aan de tafel ja. een beetje naar te kijken. ja, een beetje. Dat vond ik wel een effectshot. Vond ik wel, denk ik, ja, mm, kan net een tandje minder. Nou, dat hm. nou, nou. vind ik, hè? Ja, ja, ja, ik vind want... dat je mensen ook een beetje tegen zichzelf moet beschermen. Nou, ja, in dit geval vind ik dat niet. Ik vind dat mensen die dit willen uitdragen... Uh, uh, wat, ze, wat ze... weet je wel... ze zijn echt bezig om te laten zien wat zij vinden. Ja. Dus het is... Uh, ja, die moet je dan... Voor mij was het een beetje een kruis tussen, tussen seks voor de boven... met echte gekkies en de mensen uit showroom. Want dat, de mensen mm -hmm. vroegen in showroom een paradijsvogels... Ja. Dat vind ik, dat vond ja, ik dat bijzonder waren toch een bijzonder. figuur. Ja, ja, en deze mensen zijn ja. authentiek, maar ze hebben ook gewoon medicijnen nodig, Dat ja, zijn, ja. zijn echt wel psychiatrische gevalletjes, hoor. Ja, ja maar ja, ga maar kijken wat die, wat, wat, wat, wat, wat, hoeveel complotdenkers er wel niet zijn. Heel veel. Ja. ja, dat is echt heel veel. Ja, prima toch? Ja, nee, uh, ja. uitstekend. Zolang ze. Geen kwaad en schade doen. Nee, dat is het probleem. Kijk, er zijn in Nederland ook nog steeds 300.000 mensen die denken dat André van Duin getrouwd is met een vrouw. Dus wat dat betreft heb ik niet zo'n heel hoge pet op van de gemiddelde. Nee, maar dat heeft te maken met het feit dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Voilà. En dit denk ik niet. Nou ja, ook niet goed geïnformeerd. Nee, ja, wel op een andere manier geïnformeerd. Nou, als jij denkt dat de aliens landen op het moment dat jij een telefoon in je binnenzak hebt... dan is het toch, moet je toch... Ja, ah. maar dat, ik denk niet dat het alleen maar Als, als jij uh, gaat googlen op de Bilderberg groep. en je komt dan op een situatie waarin uh, heel veel mensen denken... dat het een soort van club is met uh, uh, uh, uh, uh, uh, mensen die de wereld willen... Uh, de wereldorde is wil ook overluisteren mee, Ger? Oh ja, dat is ook wel... Ja. Uh, en over telefoontjes uh, gesproken? Kutje, pik en over telefoontjes gesproken. Zullen we dan nog maar even een stukje muziek uh, doen? Blondie met Call Me. <laughs> Ik kreeg net, ja, je, je hebt het net over luisteraars. We hadden er net een. Ja. En die deed toch de kant nog wals, joh. Ja, maar ik was met een technisch probleem. En dan vond ik ook het wel gepast om niet meteen dan weer, weer zo'n jingeltje helemaal aan het begin te draaien. En ik denk, nee, we doen het het zonder. Ja, nou, dat is het. Punt. <laughs> ja, want anders ga ik weer uitleggen en dan krijg ik weer een andere op mijn nek zitten. Nee, moet ik niet doen. En je punt is, Jaap? Dat je dan maar consequent zijn, moet zijn met uh, de fouten die je maakte. Uh, PT klaar. Want anders uh, dan komt het niet over. Laat maar gaan. Ik, uh, ik, ik begrijp ik, ik, het. Nee, Laten we doorgaan. Laten we doorgaan. Uh, luister, <laughs> ja. ik, uh, ik, uh, wat ik ook heel grappig uh, vind, is dat je. Uh, er is een baantje. Heb jij, wat zijn jouw gekke baantjes? Ja, ja, zeg het maar. Jij hebt, hebt 148 jaar bij de KLM gewerkt, maar je hebt, heb je ook een gek baantje gedaan, of niet? Nee, ik Hij is een artiest wel. geweest. Ik, ja. Ik, ja, ik, ik wel. Nou ja, als je baantjes heb is dat wel het gekste, het gekste baantje. Het baantje ja. natuurlijk maar, ja. dat je ging optreden op studentenfeestjes ja, ja. Met, met, met, een, met een beer en een bar. en, ja. en ja. Ja. In, <laughs> ja. een bochtje die van het podium af het publiek in dansen. Ja, ja, maar, ja, dat is wel een gek baantje. Ja. Ja. Ja, als je dan een baantje moet, ja. ja. Mag ik? Mijn gekste baantje. Mijn gekste baantje. Bietenprikker toch? Bietenprikker, ja. Heb jij dat ook hè? Nee, maar nee, heb ik gedaan, ja. Bietenprikker? Ja, bij de bij de Bij de suikersfabriek. Hmm. Oh. En dan, dan, dan kwam er een vrachtwagen langs. En dan uh, uh, kwam er een uh, apparaat. En die maakte dan een, een monster van uh, hetgeen wat er in de vrachtwagen lag. Met een grote pijp. En die ging eruit. En dan moest ik dan een mand onderzetten En dan uh, hoorde je blub En dan uh, kwam er suikerbieten uit. En die suikerbieten werden dan getest op het... Uh, op het Uiteraard uh, suikergehalte. Ja. Suikergehalte. En uh, er zat een nummer in. Ik moest er dan ook een nummer in prikken. En dat was wel een. Uh, daar werd ik wel heel droevig van. Van suikerbieten, van bieten prikken. Ja, van bieten prikken. En, uh, <laughs> en, en op een gegeven moment kwam ik, want ik versliep me in die tijd door eens. Toch? En op een gegeven moment kwam er een, een, een, een buitenlands klinkende meneer naar me toe met een mes. En die hield mes op mijn keel. En die zei van, je moet vorige keer wel op tijd komen. Oh! En toen ben ik naar boven gelopen en heb mijn geld gehaald. Toen ben ik nooit meer geweest. <laughs> Crimineel, zo'n je dan. Maar dat was een evaluatiegesprek. evaluatiegesprek <laughs> ja. Ja. Ik wil even met je hebben over de toekomst van jouw gebied. Ja, ja. Toen had ik het echt gehad. Oh. ja? wat is jouw gekste baantje? Baanspuiter bij de oh, ja. Slipschool. Ja, dat vind dat ik een, een gek baantje. Dus. Er zijn heel veel mensen die baanspuiter zijn. Ja maar, ja, maar ik ben er toch geweest. Blauwe maandag. Ja. Nou ja, blauwe dat maandag. Ik, ja. Ja. ik ben toch ja. anderhalf jaar rondgelopen. Nou, mijn gekse baantje was assistent dolfijntrainer, dolfinarium. Ja. Dus dat is sowieso ook. Dat zijn niet heel veel mensen die assistent dolfijntrainer zijn geweest. Nee. ...baanspuiten, bietenprikker. of anti-artiest. Antiest. Antiest. Ja. Antiest. Dus dat okay. zijn we best wel. Nee. Maar het allergekse baantje, op dit moment wordt gezocht. Um, namelijk proefpersonen. die uh, zes uur lang. Uh, dan krijg je overigens best wel geld voor 120 pond, dat is dat 150 euro of zo? Ja, ja, ja, uur. ja, ja anderhalf. Uh, je moet dus 16, 18 jaar oud zijn. Je moet een kantoorjob hebben bekend zijn met social media en een internetverbinding hebben. Moet jij raden wat het baantje is? Nou, het zal wel iets te maken hebben met uh, onderzoek. Ja, je wordt onderzocht. Kijk, je moet namelijk zes uur lang naar foto's van puppy's kijken. Is namelijk, dat, ja, ja, van jonge is namelijk zo dat... Ja, van jonge hondjes. Het is namelijk zo dat iedereen... Iedereen smelt weg met een foto van een puppy. Als mensen een pauze dan wordt ze helemaal... Ja. Ah, weet je nog, die, die, die, die reclame met die wc-rol... Ja. Met, ja. met, met, ja. met, die, met die kleine labradoortjes... Puppies vindt iedereen leuk. Ja. In het onderzoek willen we. Ze willen dus, je wordt er gelukkig van, dus nu gaan ze proefpersonen zoeken. die zes uur lang naar puppyfoto's krijgen. en daar krijgen ze dan geld voor. Dat vind ik ook wel. Net als bedden ja. testen. Vind ik, ik ga gelijk solliciteren, want ik eh, betrap mij erop dat ik. Graag naar maar puppies kijken? Nee, kittenfilmpjes. <laughs> Kleine kittens. Ja, maar vriend nou, ik zeg geen. Dus, hallo, vaak moet Een puppy is geen kitten. Nee, maar... Uh, Dan moet je een ander baantje zoeken. <laughs> <laughs> Katten kijken. Ik zeg dat niet naar puppies Ja, ja maar goed, oh, het, is het, hetzelfde, nou, het heeft bij mij hetzelfde effect. Dus is het uh, Maar, maar, maar niet nee, uit de, de, de, de waarschijnlijk, ook, hoor. Het, waarschijnlijk komt hij ook nog een baantje. Dat je net <laughs> kijken. Is er niet iets in Hilversum die dat... Nee, dat, maar ik niet zoals de biddentester... of ik maakte ooit voor Klaas, kan alles dat programma... Maakten we steeds elke week ook een baantje. En je, je hebt jongens die, die duiken golfballetjes op. Dus je behoort dus ook een baantje. En er was in Duitsland iemand die was uh, uh, glijbaantester van zwembaden Van die... Gijbaantjes. Uh, <lacht> ja. ja. Maar echt, ja. seriously. Geweldig. Een Gijbaan, ja. Ja, hij moest ja. al, die, al die aquaparken af. Om ja. te kijken of er geen uh, opstekende schroefjes of dingetjes... Ja. Je moest elke dag moest hij gewoon tien keer met de zwemboek. <lacht> <lacht> nou, <lacht> een wereld, joh. Ik ja. Ja, weet niet waar ja. En <laughs> dan dus kwam de je s'avonds thuis. En dan zei ze, je ruikt een beetje naar de gloorkeek. Ja, precies. Of <laughs> je hebt heel hele tijd aan de puppy ja. te kijken. Hoe kom ja, nou, nou, je dan de... thuis? Ja. ja. Ik weet niet, het is maar, wat een dapen kwaal, dapen. kwaal uit je bek. Ja, maar thuis ja, Vind je de hond in de pot. Ja, ik wou <laughs> zeggen, wat is, wat is, hoe is het met Jaap? Je ligt de hele dag voor de kamer te slapen als de z'n te likken. Waarom? <laughs> Goed, het is uh, nog geen 12 uur, maar uh, ja, joh, er wordt al, hier al, al goed over gesproken. Maar goed, ja. ga door. Piepie, piepie, piepie. Zijn er nog meer uh, dingen? Of uh, kunnen we dan nog uh, kijken? Nou, of, uh... wat ik ook alweer een heel leuk berichtje vind... is um, dat er een... Nou ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet... Nou, nou leuk, ja, leuk, leuk, leuk, leuk, <laughs> leuk. Uh, is dat uh, er is iemand... Kijk, in Australië heb je, uh, je kangeroes. Die stompen je af en toe... Uh, weet je wel, dat weet je, worden, worden, worden... kunnen vechten en zo. Yeah. Maar er is, er nog, er is er namelijk een, een, een, een geoloog... Een, uh, meneer Carlson... die was in west vakantie... en die was onder water en die was aan het fotograferen... en die zag een, een octopus. En dat is geen kleine jongens. Uh, weet je wel. Die octopussen die kunnen best wel uh, aan, de, aan de maat zijn... En die is in elkaar geslagen. Het kopje was, Australische Octopus slaat geoloog in elkaar. Deze man was. <laughs> in elkaar geslagen door een octopus. Dat vind ik op zich vind ik dat ook alweer. Ja. Nou. Ik denk, okay, hoe groot is die kant? Ja, ja want uh, uh, wat, wat noem je bijna van een octopus de rechtse? Hij heeft, ja, ja, een, ja, beetje, ja. Was, was het een uppercut? Ja. Was het een undercut? Maar ja. was dat nou in het ja. eerste? Ja, die tripla, en in dit geval is dit een 8. Uh, ja, of wat ja, nee, maar dit ja, natuurlijk dan is de octo octo staat oh, 8. Maar ja, maar dat is natuurlijk het is toch bizar dat ja, je gewoon een ja, beuken krijgt van een octopus. Ja. Dat vind ik wel heel goed. Een geoloog man deed dat. Geoloogman, geoloog man. ja ja ja. ja, ja, ja. Nou, dat, is, okay. dat is, uh, ja Jongens, het was weer krankzinnig. Ja, uh, uh, ik uh, kijk Frank nog even aan, want... Uh, ja, ik, ik heb niet zozeer... Uh, ja, zwaai op. De Auto komt dus <laughs> <Auto news. laughs> Mooi. Ja, ah, iets, iets met de auto's, dat heb je toch altijd ja, wel wat dat te vertellen. Ja, nee, uh, op zolder kwam ik al mijn oude... Ik ben een beetje aan het opruimen af en toe. Een shit tegenover... Uh, we gaan, de, de we gaan niet We gaan niet raden wat jij hebt zolder tegenkomt. Nee, nee, nee, nee, nee, maar allemaal <laughs> papier die ik heb bewaard van toen tot tijd dat ik nog auto's invoerde uit Amerika. En de allereerste auto uh, die ik invoerde was een Lincoln Mark 5. En die kwam ergens uit uh, een hele rijke soort aarde hout. Maar dan in New Jersey kwam die auto vandaan. En ik belde die vrouw voor de allereerste keer op. En toen kreeg een advertentie van mijn vriend Jack Ambrosi. God hebben ze een serie dus op de 101e verdieping bij 9-11 okay. en overleden. Uh, dus en hij heeft mij die advertentie gegeven en ik belde die vrouw op. En die dacht ik dat ze door de buurman in de zijk werd genomen. Want hetzelfde als jij je bank in de krant, belt iemand uit Kaapstad weet. Je. Ja, ik denk, ja, nutteloos. Dat is Hans Klok die belt. Ja. Ja. <laughs> dus uh, ik. Dus uh, ze nam het heel. hello. Ik zei, ja, uh, yeah, good morning, my name is uh, Frank, I'm calling from the Netherlands. Barry Stratham, is dat you? you? Are you <laughs> kidding me? <laughs> dus uh, ik zei, nee, my name is Frank. Nou, uiteindelijk had ik die vrouw duidelijk gemaakt dat ik uh, belde voor de auto. Dus um, ik zei, why why are you uh, selling the car? I, you know, my husband said, if I really wanted to have a Mercedes, I got to get rid of the Lincoln. And I, I, I would love to own a Mercedes one time in my life, so that's why I'm selling the Lincoln. But, you know... Second thoughts, maybe I'm, I'm not right doing this, but anyway, what would you like to know about the car? Dus nou, ik heb allemaal vragen gesteld aan de mens, en op een gegeven moment. Uh, <laughs> elke dag belde ik het mens wel. Ja, nou, dat voor mij de allereerste keer om die auto hierheen te krijgen, dus ik uh, wilde wat technische dingen. En op een gegeven moment belde ik er op zekere dag, de dag waarop de auto uh, was opgehaald door een grote 18-wheeler. Dus toen uh, ik belde ik het mens: Hallo? Hi, Frank, good morning, it's Lorraine. Well, they picked up the car today. There was a huge 18-wheeler down our driveway. The driver was so cautious, he was very careful with the car, and I felt like losing my baby. You know. And I said to my husband, I said, Larry, do I really want to have a Mercedes? Oh my God, I felt sad. <laughs> the car. And I'm, I'm sure you're going to love it. Let me know what you think of it. En allemaal uh, dat soort dingen. Weet je, prachtig. prachtig. Maar hoe groot is die auto? Hoe lang is die? 6,5 meter? Die 5,85. Ja, <laughs> <laughs> ja. Dus daar sta je mee. Er sta ja. je eentje al in ja. de file ja dus ja. ja. ja. dat je neus in aarde houdt ja. dat is maar dat waren wel dat was de allereerste auto uh, die dan hier uh, kwam en daarna volgde Speak nog een Spotters. behoorlijk uh, heel ja, mooi aantal auto's en nu kan het absoluut niet meer want in toen de tijd waren het mensen 35 uh, 30 jaar geleden die waren echt de eerste eigenaar of eigenares van zo'n auto en die hadden natuurlijk centjes om die auto te onderhouden. Dus die uh, waren heel zuinig. Ja, en soms, je moest ook soms een goed verhalen... want wilde ze wilden ja, ze niet eens Hemmings Ik kan me nog herinneren... jij begrijp ik een sloep heb gekocht... ook een zeven meter lang Amerikaan. En die za daar zaten de stoelen nog van in plastic. Ja. Die zat volgens mij... Er zat een rood lint om het stuur. Ja. Want die had voor zijn ja. verjaardag gekregen. Ja, ja, ja. Die had die persoon gegeven. En het lint zat nog om het stuur. Ja. toen je hem naartoe gaan. Dat je het nog hebt onthouden. Ja, Prachtig, die, maar die ja. auto had gewoon 30 jaar voor mij stilgestaan. Of 20 jaar ja. in de garage. Wielen eraf. Maar het verjaardagslint zat nog om het stuur. Ja. Dat is een witte Cadillac. <laughs> ja, er zat toch? nog geen 10.000 mijl op. Ja. Niet normaal, toch? Ik zag ja. op, op YouTube een filmpje van een, een Datsun uh, 280Z. Ja. En die uh, was uh, 45 jaar niet gewassen. Die hadden die, die zat 350 uh, mijl op. Ja. En die hadden ze gevonden in een barn. In de schuur En uh, die hebben ze eruit gehaald. Maar er waren een aantal onderdelen al van afgehaald. Voor verkopen, ja, en ja, de bumpers de toestanden. Ja. en toestanden. Uh, en die auto is weer helemaal uh, uh, uh, uh, nieuw gemaakt. Nou, je weet niet wat je ziet. Waanzinnig. Dus het bestaat nog. Ja, ja absoluut. Maar jij hebt, ja, er ook, ook, ook, ook, jij hebt er ook die witte Mercedes. Dat stond ook maar geloof ik. Ja, die, die was best die, dan dan die, een leuke auto trouwens ja, voor ja. jou doen. Ja, ik heb hem uiteindelijk verkocht omdat hij zo ons, zouteloos... Ja, zo zouteloos was dat ik er eigenlijk uh, snel op uitgekeken was. Hoor, was een Mercedes, was eigenlijk... Was was gewoon zo'n W123, vlees, ja, in de beste Mercedes ooit. Want, ja, fantastisch, want, ja. maar vlees nog vis. Ja, ja klopt. Ja. Nee, wat dat betreft heb ik altijd een, uh, nou, zoals jullie weten... een zwak gehad van Amerikanen. Maar ik heb ook wel mensen gebeld. Een vent die werkte bij General Motors en die... Uh, uh, wist echt alles van die auto's. Eén van de ingenieurs en die wist ook precies van welke jaren zo. Maar die had, daarvan kocht ik een uh, Chevrolet Monte Carlo in 1974. Maar die man, die had. Uh, de eerste keer dat ik hem belde, zou hij een open-hart operatie ondergaan. Dus ik dacht, ja, op een gegeven moment maak ik het geld over. En dan bel ik die man en dan heeft hij het niet overleefd, weet je wel. Dus ja. allemaal dat soort beslissingen. Maar ik denk, nou, oké, okay, ik neem het dus op. ik had het even gewacht met overmaken. Ja. <laughs> maar het, het was een, ook een hagelnieuw ding. Want uh, ja, ik belde dan nou voor de allereerste keer, stelde ik een aantal vragen. En dan belde ik hem een week later of twee weken later weer. Met dezelfde vraag. En dan keek ja. ik of het verhaal eensluidend was. Zo'n auto dat dus, dus, nou ja. van aan de telefoon. Mr. Horse Buyer. Ja. Ja, dus, uh, <laughs> Nogmaals, tegenwoordig kan het niet meer. Er zijn handelaren en familieleden. En die willen zo'n estate opruimen. En die zit zo'n ja. advocaat erop. En die vindt nog de auto van Pa in wil En die wil maar poens in. Dus die weet er verder niks. En dus word je eigenlijk, nu word je voor 90% zeker genaaid. Door een autohandelaar sowieso. En, uh, maar ook door de familie die dat geld snel wil zien. Maar toen ik nog direct contact had met de eerste eigenaar. was het wel een heel uh, bijzondere tijd. Die man belde. Hallo? Zeg, hey, uh, is Frank. Frank, tell me, you received save the car. Moest, ik denk oh, die man die gaat, maar niet lang meer. Weet je? Dat is even snel deal even ja. Ja. <laughs> ja, Dat waren wel uh, mooie momenten. Moest met de, de, de kleppen? Met welke kleppen? De Nee, van de auto. Ja. Ja. Nee, dat zijn wel uh, de, de mooiste auto's. Uh, Mooi Had ik toen. Dat ja. was, Goed verhaal. Dus zo, eigenlijk. Nou, kijk, okay. kijk nog even Tino aan. Kunnen ja. we nog even die column... Uh, ik dacht, doen? een plaatje draaien. Nou, dan doe ik dat eerst eventjes. Want dan uh, eerst even een plaatje. En dan de kolom. Ja, uh, Goed, prima. dan doen we dat eerst. Ja, wel een leuk plaatje. Ja, Geert uit Volendam. Klassieker. de Cats. Ja. The Kitten. The music up from nowhere, nowhere Mystery morning song Two million voices seem to weep And from the ocean to my deep And when the sound goes off my ears I see a little girl up to me T. <laughs> T. ja, ik ja, hebt al een voorproefje uh, genomen op jouw ja, clubplaat. Ja. Nou, dat was oh, deze. Dat was <laughs> goed. Ja, ja, Overigens, waar ik heel erg moest lachen. Ik weet niet of Er is verder niet zo heel veel uh, nieuws uit Zandvoort. Nee. Nou, op strand dingen. Wat ik vorige keer al zei. De, uh, Beats Club 10 van, uh, van Bas Lemmings. Mooie, mooie tent. Ach, kom met dat licht. mooi lichtval. Keurig. Echt mooi. Het uh, staat nu niet helemaal, maar we is een beetje klaar al. Dus dat vind ik alweer fijn dat het allemaal weer goed gaat. Uh, maar wat ik een onwaarschijnlijk grappig stukje vond. was een foto ergens. Het ruïne van, van Brederode is ingebroken. Ja. En ja. ja. ja. ja. ja. ik heb op zich al ja. Wie gaat er inbreken in een ruïne? Ja. Oké, okay, nou, wat gaan ja. we doen? We gaan vanavond de ruïne van Brederode. Zijn van, van Braak? Ja, maar... Ja. Ja. Nee, maar leuk... is jij ja. altijd langs de ruïne van Brede. Als iemand dat niet kent zeg jij hebt vorige week mijn verjaardag gevierd. Dan wees de ruïne van Brede nee. aan. Dat vond ik altijd ja. wel grappig. Wie breekt er nou in in een ruïne? Why? Ja. Ja. En uiteindelijk hebben ze... Je weet dat er ook... wat, er, dat wat, wat, ze, wat ze kwamen erachter dat er wat sigarettenpeuken lagen, dus we zijn... Dat zijn wat opgeschoten jongetjes geweest. Maar ze hebben wel wat gestolen. De ridderhandschoen is gestolen. Er was, was een harnas. En het is natuurlijk niet eens een echte harnas. Dat is gewoon een nep. Ja. Die, ma die laat ze in Thailand maken, die harnas ja. voor een paar honderd euro. Weet je ja. wel. Dus dat zetten ze daar neer en zeggen ze dat het 16.000 harnas is. Ja, maar reed. Is het niet? Ja. Maar dus hebben ze een ridderhandschoen in ze gejat. Er staat er op een stukje van. Mocht iemand ergens ooit iemand tegenkomen die een ridderhandschoen te kopen <racht> ja, is, dat is op contact te nemen met de lokale politie. Ja, Dat was dat je op de hoek van de ja. straat hebt en een paar jongen die kijken hier aan. Hé, hey, ridderhandschoentje kopen? Ja. Ja, ja, ja. Er, was, er was ook op een gegeven moment... Uh, ja, leven, uh, wat ja. heb je, cocaïne, ketamine? Ja. Nee, ja, er was, en er op gehoor. Gehoor. was op een gegeven moment Doe ook... Dat is vrij van hoog geweest. Ja, maar er was op een gegeven moment ook uh, een reactie daaronder, dat bericht... Die zei, hebben ze de ruïne ook netjes achtergelaten. Ja, ja precies. Het <laughs> kop is al een ja. is een kop. Ja. Ja. Een kop is al gewoon leuk, omdat... Ja, ik, ik had er hier volgens mij ook nog eentje. Volgens mij even kijken hoor. Ja, maar je hebt ook nog je, je, je, je, je, je column. Ja, jullie ja, lezen hoor. Even kijken. <laughs> Nou, dit vind ik ook. Nou, hier, deze vind ik ook. Artsen verwijderen lindworm bij 67-jarige man met extreme winderigheid. Dan hoef, je, dan hoef je gewoon niets meer te zeggen. Nee, ik heb niet meer te lezen. Nee. Ja, een man van 67 was vrij winderig. Nou, een beetje koekeloeren. Lindworm van 17 meter. Ja, maar die ja. 18 meter moet die lindworm er ook last van. Hebben ze hadden. hem gevangen met een stookbrood en een gebakken ei? Ja, ik. Ja. dat het moet, hè? Ja, leg hem even uit dat grau want die weet het niet. Weet nou, je, moet, je moet om te beginnen elke dag een uh, gebakken nou, ei in je arie proppen. Oh. En dat doe je een week. Ja? En op een gegeven moment, na een week, hou je ermee op. Ja. En dan komt dus na twee dagen die lint weer naar buiten. Die denkt: ik blijf me gebakken. Eindig met mijn klap en dan een ja, dus, dus. ja, Van Van een dag. Heb je dat nooit gedaan? Hè? Ja. Nou, goed, met een gebakken ei. Mel me. We, we, we, <laughs> we maken <laughs> we een kook ei. Ja. Een Dat is niet <laughs> ook slim op een gekook ei in je reet te steken hoor. Nou, weet niet maar. Ja, je prikt er wel snel doorheen de gebakken ei. Ja, wel. <laughs> ja, ja. Geporteerd misschien? Nee, maar nou. Ik ga een kolom voorleggen. Ja, maar. lijkt mij een goed oh, plan. Okay. Even 1, 2, 3. De kom van Stij. Goed gepikt. Een zeer gemeleerde vriendengroep uit Zandvoort in een jeugdherberg op Ter Schelling... We waren alles, behalve jeugden, want er zaten raadsleden, ondernemers en horecavers bij. De eigenares van de herberg had hier geen enkele boodschap aan... en behandelde ons als hitsige pubers met meegesmokkelde kratten bier op schoolreis. Dat er maar duidelijk was wie hier de baas was... en dat we geen gekkigheid op haar terrein konden uitspoken. Met constante stemverheffing legde ze in Duits ritme... de huisregels van het kampement uit zoals wel dat gewend was. Maar te veel was het te veel... en binnen vijf minuten werd de struisherberg Hierster omgedoopt... in Helga, de lewing van de SS. Ze leek er niet mee te zitten, want ze hadden de afgelopen decennia al honderden jongen... uit hun eigen kots gevist en aan de haren naar de buitendouche gesleept. En waarom zou het vandaag anders lopen? Het feit dat twee heren in ons gezelschap de illustere bijnamen... Baco Benny en Appie Alcohol hadden, gaf ook iets van de intenties weg. De kamers waren Spartaans maar netjes. Iedere slaapkamer had zijn eigen vogelnaam. De kiekendief, de wulp en de rotgans. Slim. Nummers vergeet je tenslotte als je enigszins beschonken thuis komt, maar vogels niet. En terwijl iedereen zich beneden klaarmaakte om naar het café van Hesse van de Kooi te gaan... voor valse muziek en zuiver bier, pakte ik mijn handy knife. En ik heb alle vogelbordjes op de deuren losgeschroefd en verwisseld. behalve die van mezelf natuurlijk, de kiekendief. Geheel volgens plan zocht ik na een bonte avond rustig mijn bed op... en hoorde iedereen tierend poging ondernemen... om de rotgangs binnen te komen met de sleutel van de wulp en andersom. Maar natuurlijk kon niemand zijn eigen vogelnetje in. Kampoudse Helga kwam na alle tumult, gillend naar boven om de boel tot bedaren te brengen... ...en het bleef nog lang onrustig op de gang tot mijn grote schrik. Bij de ochtendkoffie werd mijn actie zeer gewaardeerd... ...en moest ik toegeven ooit de andere geïnspireerd te zijn... ...in de oervariant van deze truc. De truc op de Schelling vond zijn oorsprong in de jaren 70 van de vorige eeuw. De oorspronkelijke grappenmakers waren de legendarische artiestenmanager Jaap Buis ...en zijn rechterhand bassist George T. Met de George Baker Selection waren ze te gast... ...op een internationaal festival vanwege de wereldhit Una Paloma Blanca. Ze verbleef als rockster in een passend ziek hotel... Er staan er tegenwoordig andere schoenpoesapparaat op iedere hotelgang. In die tijd liet je je nette schoenen s'avonds buiten je hotelkamer staan... om ze smorgens glimmend gepoest weer aan te treffen. Een service heet dat. Toen beide heren na een avond in de stad terugkeren... kwamen ze op een lumineus idee. Laten we de schoenen op de gang gaan husselen. En dan niet alleen op kamer 2 en 4 op de begane grond... maar alle verdiepingen door elkaar. Dan krijg je van mij een diepe buiging... want dan ben je een hele groot in de wereld van de practical jokes... Het dynamische duo is tenslotte uren bezig geweest om alle schoenen te husselen. Om smorgens vroeg, met een stalen gezicht en met elkaar schoenen in de hand, bij de receptie te arriveren. Daar stonden inmiddels al tientallen gasten in haast en paniek met andermans schoenen te zwaaien en schreeuwen alsof het een reilbeurs was. De heren uit Volendam zetten uiteraard hun onschuldigste blik op en zagen een spektakel vol trots aan. De manager van het hotel keek het ook van enige afstand aan en had al snel door dat Jaap en George de boosdoeners waren. Het heeft de heer uiteindelijk een paar extra drankjes gekost... om de boel te lijmen, maar de grap stond als een huis... en werd zeer terecht op zijn waarde geschat. Een klassieker dus, door mij jaren later opgepoetst als vogelbordjes. Of, zoals een kiek kiekendief zou zeggen, goed gepikt, vogel. Ja, mijn carrière is ja, hallo, begonnen met Ja, ja, ja, Ik weet het nog goed best dat We begonnen jaap. eigenlijk met een kutnummer jaap. met Jaap kopen, en jaap. dan ging het in Sky High. Mezen, Maar je, doet, je doet wel de kutplaat eer aan. Ja, eh, ja, maar dit in mij komt deze dame bij mij uh, spelen op donderdagavond. Dus uh, met een piano uh, onder de arm komt ze gewoon uh, hier uh, zes nummers spelen. Ja? Dus deze ja? dame, ja. Eigen piano eerst. Misschien ja. Ja. Ja. Ja. Ja. wel een ja. kut piano. Weet ja. jij wel. Ja. Nou, maar we gaan weet alles de... van techniek, hè? Nou, nou niet alles hoor. Nou, veel, jij, weet ik veel, je veel. kan op je telefoon ja, zien wat de ja, oh, ja, ja. temperatuur van het badwater in de koude long is. Ja, Maar Ger had wel wat. Maar vertel. Oh. Nou ja, ik voel, kijk, ik, ik moet wel lachen. Want je hebt dat bloedtoeter, het blauwe tandje. Ja. Uh, dus daar zitten we. Uh, dat hebben we allemaal wel, maken we gebruik van het blauwe ja. tandje. Um, maar ik, ik wist dit niet. Maar ik moest er onwaarschijnlijk om lachen. Het is namelijk in Schotland. Die mevrouw, die moeder van een kind zat in de kamer. Oh ja. En ze hoorde uh, gekreun uit de, uit de slaapkamer van haar dochter komen. En dat was dus de babyphone. Oh. En wat was er nou gebeurd? Dat, is, kan, dan vroeger, ja, dat kan dus blijkbaar, als het op dezelfde frequentie zit. Het nachtlampje dat met bluetooth in de slaapkamer van haar dochter zat... Daar was het signaal van de pornofilm van de was dat overgenomen. Dus die, dus die, ja, die hoort het nachtlampje van het slapende baby hoort alleen maar... Ja, ja, ja! Het doet mij denken ja, aan het de verhaal. Het beste, dus dat kan blijkbaar via een bluetooth-signaal. Dat, dat ja, dat ja, kan, dat kan. Ja, dus daarom denk ik... Hey, heb jij huisdieren? Zeker. Wat? Wat heb je? Ik heb twee katten. Ja? Geen, uh, ge geen konijn? Een, een hamster. Nee, die had ik. Twee katten. Ik had twee konijnen, maar Louis de Vos kwam langs. Oké, okay, heb, <laughs> heb, jij, heb jij konijnen gehad? Nee, nee? ik Nooit? niet. Jij nee, ook niet? Jij nee, of niet? Nee. Ja, ik wel. Jij? Ik heb een heel groot konijn gehad. Ook nog. Een Wolly, uh, uh, En het was, uh, die, die, die was zo leuk. Die sprong op je uh, uh, schoot. Als je, <laughs> Hoe groot, ja, Hoe groot die was, was die dan? Die was zo, zoiets. Oh, uh, de vlam zoiets. Uh, maar in, in, in Engeland uh, is er een, uh, een, een uh, Darius, dat is het grootste konijn ter wereld. Die was bijna 1,30. Oh, okay. 1,30 meter. Oh, dat is... En dat is zo'n jetzer. En die is gestolen, jongens. Het was niet de buurjongetje die een konijnenpak. Nee. Of die beer die op die fiets voorbij eh, kwam uh, fietsen. Dat is oh, ook niet 1,30. Dus, ja. maar, maar het is toch ja. schrikkelijk dat het... de kerst. Ja, ja, nee, het nee, groot ja, de grootste nee, ja, nee, uh, ja. ja. de oven. Dan mag niet aan een microwave. Dan moet je wel eerst even uh, ja. decouperen. Ja. Ja. Ja. Ah, ja. En 1000 pond uh, heeft ze aan de vinder, uh, uh, uh, uh, als uitgeloofd. iemand hem vindt, uitgeloofd. En uh, ja, het is... Uh, en de, de, de, op Twitter oh. smeekt uh, ze de dieven de konijn terug te brengen. Hij is te oud om ermee te fokken. Ja, ja dat snap ik wel. Als je 1,30 bent... Uh, maar ik... Moet je kijken, joh. Wat een... Even voor de mensen thuis. Ja, uh, wij... Het is een jongen van een konijn. Ja, Zij ja, kan, hem kan hem ik... amper in de armen vasthouden. Ja, dat zo is groot normaal, is hij. Wij dat hebben dat wel ooit uh, thuis een, uh, <coughs> een papegaai gehad van 1,70 meter. 1,70 oh. meter? Ja. Weet je wat hij riep? <tie> LOLEK! <tie> Ja, het <laughs> ja. uh, is, wel, uh, is wel heel erg mooi om uh, het programma mee af te sluiten. Ja, mensen, de, want dan uh, moeten de top 10 maar even... Ja, die ja. moeten we maar laten voor wat het ja, is, die want die moeten, dat reden we niet meer. We gaan geen kutplaten uh, meer draaien. Nee, ja, dat draaien we ook ben, niet, want het een is een 10-secondenplaat... en dat gaat, ook niet, uh, gaat hem ook niet meer worden. Dus, Precies. Kill Kill uh, het, uh, het zit erop, mensen. Volgende week uh, praten wij weer verder uh, met uh, goed bedoelde ja. dingetjes. iemand jij ritme. Het ritme van ZFM.